Verder liet de planning vaak de wensen over, zo investeerde Washington 40 miljoen dollar in een gevangenis in Irak die nooit werd afgebouwd. Algerije biedt de gevluchte familieleden van kolonel Gaddafi onderdak op basis van humanitaire gronden, dat zegt de VN-ambassadeur van Algerije. Het is volgens hem vanzelfsprekend dat je mensen helpt die in de woestijn in nood zijn. Algerije heeft de vrouw, een dochter en twee zoons van Gaddafi toegelaten.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 Op de A1 bij Muiden heeft de politie vannacht bij een achtervolging op twee inbrekers geschoten. Daarbij is een van de verdachten gewond geraakt. De twee zijn aangehouden, een derde man is nog voortvluchtig. Rond middernacht kreeg de politie een melding van een inbraak in Muiden. Toen de verdachten de agenten zagen, sloegen ze op de vlucht in een auto, maar ze konden de politie niet voorblijven. Een deel van de A1 bij Muiden is afgezet voor sporenonderzoek. Het verkeer wordt omgeleid.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 met het anker. Ja, goedemorgen en welkom bij het laatste uur van de nacht op 1, want ja, de nacht die is het nog steeds wel een beetje, hoor. Uh, maar als je net aan het wakker worden bent omdat je weer op weg moet naar het werk... dan wens ik u daar veel sterkte bij. En uh, wij draaien de komende half uur zeker nog wat heerlijke muziek... om uh, rustig mee wakker te worden. En uh, later op in het uur gaan wij ook weer bellen met uh, medewerkers, hulpverleners... in het uh, verre buitenland, onder andere Japan. Dan gaan we eens even horen hoe het uh, daar is, uh, na de aardbeving natuurlijk... in maart het afgelopen jaar. Uh, we gaan uh, dat doen in de rubriek Focus op de Wereld. Maar zoals gezegd is nog wat muziek. En we beginnen met The Talk of the Town van The Pretenders. Such a I know was a time I wanted you for my hand? nobody What you feel I'd like to know But why should I Who oh, are you then? Who are you now Yo, Coming maybe by night By day highbrow Back in my room I wonder that I Sit on the bed And look at the sky Up in the sky how do you bang Like the talk of the time maybe tomorrow, maybe someday You've changed, You've changed your place in this world You've changed, You've changed your place in this world Never do the rules and such, never bothered you. You call the shots, and they follow. I want you steal from the distance and go back to my room. You'll never know. I want you, I want you. Someday. Maybe tomorrow Maybe someday You've, changed, You've changed, changed. changed Your place in this world You've changed Your place in this world Something special happened today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 No traffic jam Thank my stars forever, green. You have no idea what it means? No, no. Well, to a man who's always traveling, who's seen the things that I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 Met Just You and Me. En dit is een, een beetje een bijzonder verhaal. Het is geschreven door een trombone, uh, trombonespeler... Nou, ik moet op mijn woorden geletten. Hij is geschreven door een trombonespeler, James Panko... na een meningsverschil met zijn toekomstige vrouw Karen. James uh, sloeg zijn vuist tegen de muur... liep naar de piano en dit nummer kwam eruit. En Kort daarna zijn ze getrouwd. Dus de sheet met de tekst van Just You and Me hebben ze kunnen gebruiken voor de uitnodiging voor de bruiloft. En dat hebben ze dan ook gedaan. En daarvoor draaiden wij uit 2011, dat is een nieuwe plaat, Green Lights van Allo Black. En wij gaan nu. Oh, mooi, mooi. Wij gaan luisteren naar The River van Bruce Springsteen. We're done. De Bruce Springsteen met River en daarna het wonderschone de How is Your Building van Assad. Uh, een zangeres die uh, in New Jersey uh, is opgegroeid. Dat is natuurlijk vlakbij New York. Maar ze is naar Nashville gegaan om daar haar carrière voor te zetten. Omdat het, uh, ja, dat is het muziekcentrum van de Country en de Gospel. En ze maakt dus ook uh, religieuze muziek. Alleen dat, uh, dat klinkt er niet zo heel erg zwaar van af. Ik vind het altijd wel erg mooi om naar Ordeus te luisteren. Laatste plaat. Your Love Has Lifted Me Higher and Higher uit 1977 van Rita Coolidge. En we luisteren nu naar The Right Thing van Simply Red. why shall i can't be seen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 Het wonderschone Kiss from a Rose van Seal, En uh, dat was uh, voor nu even de laatste plaats. Want wij gaan verder met onze rubriek Focus, Focus op, de wereld. op de Wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Hulpverleners in het buitenland in focus op de wereld. Elke week praten wij bij met mensen die in het verre buitenland aan het werk zijn en daar goede dingen aan het doen zijn. We krijgen van hun altijd even een update van waar ze mee bezig zijn, maar ook met datgene wat, uh, wat hun opvalt daar in het nieuws. En ik heb, uh, doe dat vandaag met Eline de Bo. Zij zit in Japan. Goedemorgen Eline. Goedemorgen. Ja, zegt goedemorgen inderdaad. Het is, uh, het is eigenlijk goedemiddag bij jullie. Geloof ik ja, net na één had ik de... begrepen. Het is uh, ongeveer half één, net over half één. Net nee, over ja. half één, kijk aan. En ik doe dat ook met Gerard Hoijveld. En Gerard Hooiveld zit in Sri Lanka. Goedemorgen, Gerard. Goedemorgen, Ed. Ah, kijk eens aan. Fijn. Nou, de lijnen doen het allemaal. Dat was het begin van de uitzending, maar dat hebben jullie allemaal niet hoeven meemaken. Was het af en toe even wat spannend. Maar we horen elkaar goed. Er zitten geen galmen op de lijn. Dat is fijn. Um, even, um, um, ja, ik ga eerst even naar Eline in Japan. Want uh, dat, is, uh, dat, is, nou ja, dat blijft natuurlijk wel een beetje in het nieuws. Een hele nasleep uh, van de aardbeving, Eline. Uh, hoe, ja. hoe, hoe, hoe is dat nu bij jullie? Um, ja, we zijn bijna een half jaar later. Maar het is nog altijd het hoofdnieuws hier in Japan. Ja, elke dag um, nog? Elke dag nog. De krant is nu op dit moment ongeveer voor de helft gevuld met nieuws uh, daarover. Ja, voornamelijk toch over de... De situatie in Fukushima. Yeah. Uh, het ziet ernaar uit dat mensen decennia lang... daar niet uh, in een straal van op zijn minst drie kilometer rondom die centrale... niet terug naar huis kunnen keren. Mm -hmm. uh, toen hebben we met z'n allen lijf gekeken dat ze toch een uurtje naar huis mochten... om wat van hun bezittingen op te halen. Dus dat bracht uh, ja, dat was een hele... veel emoties bracht dat met zich mee. Wat is er wel besmet, wat niet? Hoe kunnen mensen in een iets wijdere omtrek hun huis ontsmetten... Um, Af en toe duikt er weer, ook in Tokio, eten of drinken of allerlei producten... op die toch besmet geraakt zijn op ja. een of andere manier. Uh, dus het ja, is echt aan ja, de orde van de dag, letterlijk nog steeds. Ja, en uh, betekent dat voor jullie... Ik bedoel, als je zelf boodschappen gaat doen, ben je dan extra voorzichtig? Ja, toch wel. Um, wij zitten natuurlijk 200 kilometer vandaan, um, maar uit Tsukushima komen traditioneel veel landbouwproducten. Dus ook in onze supermarkt uh, lagen die en liggen ze nog steeds. Uh, net als uh, twee dagen geleden waren de dispersiebonen heel goedkoop. Die zijn hier normaal ontzettend duur, daar ja. zijn het dol op. Dus ik dacht, hé, hey, in de aanbieding, dat is mooi. Ik had het in een mandje gelegd en ik dacht, nou, dat is toch eigenlijk wel apart. Ik nog eens heel voorzichtig, uh, heel zorgvuldig de verpakking gelezen en inderdaad uit Tsukushima... Nou, ik, ik heb ze toch maar teruggelegd voor de toch zekerheid. Wel, We hebben ja. hele kleine kinderen, dus ik denk, nou, laat ik ze er toch niet onnodig aan blootstellen. Nee. En dat is, uh, maar dat doortekent nogal wat voor, uh, voor ook de hele economische situatie in die regio dan. Dus de producten uit Fukushima zijn niet gewild? Uh, nee, nee, absoluut niet. Ze raken het aan de straatstenen niet kwijt. En uh, sowieso hebben heel veel mensen hun werk verloren. De fabrieken zijn dichtgegaan. Mensen hebben hun bedrijven achter moeten laten. Ja. Um, ook wij als kerkgemeente verlenen hulp in Ishinomaki, ligt daar, niet, ja, ligt daar een stuk ten noorden bij Sendai. Ja. Uh, daar speelt ook een ja, alle gevolgen van de ramp zijn ook heel goed voelbaar, niet alleen is heel veel verwoest. En proberen we langzamerhand de dingen weer te helpen op te bouwen. Maar uh, mensen hebben geen werk en spaargeld is op. De mensen kregen zes maanden lang een soort nooduitkering van de overheid, maar dat houdt deze maand ook op. Ja. Um, dus er is geen werk. Dus economisch zijn de gevolgen ook enorm. En, en is daar de enige... Want ze hebben dan een nooduitkering gekregen. Wij kregen hier in Nederland het bericht dat dat ook niet altijd even goed ging. Dat sommige mensen nee. nog steeds wachten op hun geld. Ja, stukken van de hele administratie van de lokale overheden... zijn ook soms gewoon weggespoeld en verwoest. Oh, ja. Dus wie zijn daar precies? En wie is er nog achtergebleven? Of wie is er inmiddels terug? Er um, zijn vermisten. na nou, chaos is het niet. Want iedereen werkt echt heel hard om ja. de dingen onder controle te krijgen. Um, maar nou, alles verloopt niet even soepel altijd. Nee. En hoe is het nu met de, de mensen in dat gebied? Trekken die ergens anders heen om, om een werk te vinden? Of zijn ze daar nog niet aan toe? Um, nou, de meeste mensen zijn daar niet aan toe. Uh, ondertussen in die maand is bijvoorbeeld hun hypotheek ook door blijven lopen. Ach. Terwijl het huis half verwoest is. Ze hebben geen geld om het ja. op te laten knappen. Er kom, komt verder, ook straks nadat de uitkering stopt, niks meer binnen. Echt helemaal niks meer. Nee. Uh, ondertussen, de hypotheek moet doorbetaald blijven worden. Dus nu is echt het punt gekomen dat mensen zeggen... Ja, misschien moeten we in de raad weg. We willen niet weg. We willen hier ons bestaan weer opbouwen. Maar ja, we, we weten echt niet hoe het moet. Ja. Dus. Okay. En uh, nu is de premier die gaat, uh, gaat aftreden. Hebben wij afgelopen ja, weken in horen? Dus Het ja. gebeurt vandaag. Ja, gebeurt vandaag. Kregen we in ieder geval de nieuwe. Ik weet technisch niet precies of de oude nou gisteren afgetreden is of vandaag. Maar ik denk vandaag wordt uh, het stokje overgegeven. Ja, en hij heeft er dan nog redelijk lang gedaan vanwege die noodtoestand. Maar hij moest wel echt iets, weg. Iets, iets, meer, uh, iets meer dan een jaar. Uh, maar heel kort na 11 maart begonnen die eerste stem al. dat hij de, de toestand hier niet goed aanpakte. Hij heeft gezegd: Dit is geen tijd voor politiek gehakketak. Uh, ik voel me verantwoordelijk. Hij wilde een paar noodwetten er doorheen krijgen. Um, die uh, financieel niveau gedeeltelijk de opbouw in het noorden mogelijk maken. Mm -hmm. En heeft gezegd als ik als die door de beide kamers zijn op dat moment zal ik aftreden. En dat is uh, afgelopen vrijdag waren die uh, wetten er doorheen. Heeft woord gehouden. Maandag heeft zijn partij gelijk een uh, interne verkiezing gehouden. En daar is uh, de nieuwe premier uh, Noda, Noda uitgekomen. En die, uh, die gaat vandaag een nieuw kabinet samenstellen. Kabinetformaties kabinetformatie zoals in Nederland kennen we hier niet... duurt meestal één dag ongeveer voordat een nieuw oh. kabinet uh, gevormd is. Dat is dus redelijk achter de schermen al afgetikt waarschijnlijk. Ja, ja. ja en dat, uh, dat moet ook eigenlijk wel. Want als je elk jaar een nieuwe premier hebt en daarmee een nieuw kabinet... en trouwens tussendoor wordt er ook heel veel geshuffeld... dan, uh, ja, dan moet daar ook een beetje vaart ja. in zitten. Hoe, hoe is het nou voor de mensen op straat? Want uh, uh, ik begreep dat er een soort, soort, ja, toch een soort opiniepeiling is... waar dan uit blijkt dat het vertrouwen weg is... Ja. Maar, maar hoor jij dat dan ook op straat, dat er veel klachten zijn over de regering? Nou, mensen zijn sowieso heel negatief. Ze hebben heel weinig vertrouwen in de politiek. Ik bedoel, ja. dit is uh, minister-president nummer 6 in zes jaar. Um, elke keer dat er een nieuwe aantreden, is, toch een beetje hoop, een beetje enthousiasme. Maar dan na een paar maanden vindt iedereen dat het eigenlijk ook allemaal één pot nat is. En uh, dat ze zelf niet beter worden... Dat nou ja. uh, is toch een ja, heel erg egocentrische gedachte natuurlijk ook. Wat, uh, wat zit erin voor mij? Yeah. En als dat dan niet zo blijkt te zijn... en er wordt niet gauw verandering gevoeld... ook niet uh, um, economische vooruitgang... Um, weer een nieuw schandaal in de politiek. De politiek is heel nauw verbonden met bedrijfsleven... met allerlei um, religies en cultussen. Yeah. Um, als dan toch weer een schandaal opduikt... dan, ja, dan slaat het desillusie weer toe... en dan uh, droppen ze weer in de peilingen... En, nou, hij wil richting. Dan komen de eerste stemmen komen op: van moeten we niet een ander. hebben. Maar ze krijgen dus heel weinig kans om zichzelf te bewijzen. Heel weinig kans. Je, ja, kan, maar er is een enorm bureaucratisch apparaat in, uh, in Japan. En heel veel mensen zeggen dat daar toch heel veel macht ligt. Ja. En ook. Heel veel van de politieke macht ligt ook niet zozeer bij de mensen die in de picture zijn, maar mensen achter de schermen. Bepaalde politici. Ja. Um, en die hebben dan hele, dat ja, noemen we dan facties achter zich. En, en daar komt toch heel veel van de invloed vandaan. Dus ja. Of met dit nieuwe gezicht heel veel veranderd, een nieuw poppetje. Nou, heel veel mensen zijn daar heel sceptisch over. Ja. En wat betekent dat? Al die oud-premiers, waar komen die terecht? Oh, sommigen nemen weer zitting in de Kamer. Um, ja, er zijn altijd wel mooie posten bij de overheid waar je niet zo heel veel moet doen. Misschien wat advies geven, maar uh, waar toch een, uh, een bedrag elke maand op je bankrekening komt. Ja. De meeste komen wel goed terecht. Oké. Okay. Ik ga even naar Gerard, want die zit in Sri Lanka. Uh, Gerard, als ik, uh, als ik Sri Lanka google of nieuws, dan is het belangrijkste nieuws. Dat is ook wel hier uh, doorgedrongen vorige week. Is dat bij jullie de noodtoestand wordt opgeheven? Ja. Ja, dat heeft ook de nodige aandacht gekregen. En toch zou ik niet willen zeggen dat dat het, uh, het belangrijkste nieuwsfeit was... van Nee, dat joh. De tijd. Want dat was toch echt de Greaseman. De Greaseman? Ja, ik kan me voorstellen dat je met enige verbazing dat aanhoort. Ja. Yeah. De, de Greaseman, dat is een soort, soort vetduivel. En wat begon als een uh, heel klein bericht in de krant... dat ergens in het dorp in het oosten een man in zwart... Uh, huis was binnendrongen van een, uh, van een vrouw en, en, en haar had, had aangerand. Dat werd op een gegeven moment een fenomeen dat angst en paniek uh, veroorzaakte in het, uh, in het oosten en het noorden. Jo? En uh, wat op een gegeven moment zo'n schaal aannam dat uh, er in dorpen uh, ja. Uh, grote groepen mensen uh, in paniek zichzelf gingen bewapenen met knuppels en bijlen... en een soort, soort jacht gingen uh, maken op, op iedereen die verdacht was. Ja. Um, op, op figuren in het zwart die dan uh, in, in de uh, avonduren uh, hun dorp of hun gebied uh, onveilig maakten. Ja. En, maar is er enige duidelijkheid over wat het dan is? Is dat echt één man of zijn er mensen die dat gaan kopiëren? Ja, dat is nog steeds niet, niet duidelijk. Um, er zijn verschillende, verschillende theorieën. Uh, duidelijk is wel dat dit op uh, hele grote schaal nu heeft plaatsgevonden. Uh, niet alleen in het oosten, ook in het noorden. Hm. En, en ook in, zelfs in Colombo uh, is het fenomeen nu gesignaleerd. En het is heel erg onduidelijk wat het nou precies is en wie erachter zit. Um, er zijn veel theorieën dat... Uh, overheid erachter zit. Um, de overheid uh, zelf neemt er uh, fors afstand van. En beschuldigt uh, criminelen uh, mm -hmm. ervan. Om, om gewoon gebruik te maken van de paniek. En, en uh, gebruik uh, te maken van de situatie. Om in te breken. Om gangst te zaaien. Het, uh, het is onduidelijk. Maar um, de paniek is groot. Yeah. Ook zelfs binnen onze organisatie. Zelfs bij mensen die... Die senior positions zitten, die zijn bang. En mensen durven niet meer um, s'avonds uh, op, uh, op een side office te blijven. Ze willen allemaal naar huis toe om hun familie te beschermen. Um, ja, het is een heel. Uh... Een hele, hele nare situatie. Ja, maar dit klinkt een beetje als de angst die er een aantal jaren geleden was... Uh, in, uh, in, in Amerika, rondom Washington. Dat er daar een, uh, iemand was die op snelwegen... Uh, en op parkeerplaatsen mensen neerschoot. Moet ik zoiets zien dat er een soort, ja, soort serieverkrachter uh, los is? Ja, ja, het heeft er ook veel van weg. Uh, maar hij heeft ook het hele land in de greep dus. Ja, ja nou, het is dus niet één man. Hè. Het is het komt nu voor op verschillende plaatsen. En, en het is een figuur die een uh, historische uh, achtergrond heeft in Sri Lanka. Het is een soort, soort mythische figuur die in, in het zwart gekleed is. En die zich uh, helemaal uh, in, met olie heeft ingewreven. En de overlevering leert dan dat je deze man niet kunt, uh, kunt, kunt vastpakken. Want uh, hij is uh, helemaal in de olie uh, gedrenkt. Het is te glad. Wat app? Ja, sorry jij, je, sorry. jij kan je heel goed horen. Ik vind het zo'n opmerkelijk verhaal. Ik, ik zei: uh, hij is te glad om vast te pakken. Uh, en dat is dus. Uh, maar wat een, wat een bizar verhaal. En uh, dat wordt dus belangrijker gevonden dan dat mensen hun politieke vrijheden weer gaan terugkrijgen door de opheffing van de noodtoestand. Ja, dat, dat is een beeld wat. Uh... ...zeg maar hier in Colombo wel de aandacht heeft gekregen. Mm -hmm. En wat ook wel als een goede stap uh, kan worden gezien. Aan de andere kant is toch het gevoel dat dit vooral is uh, gedaan... ...omdat de Amerikaanse congres um, een aantal weken terug heeft aangekondigd... ...dat men een uh, motie wilde aannemen... ...waarin de ontwikkelingshulp aan Sri Lanka wordt stopgezet. Yeah. Als Sri Lanka niet... Uh, duidelijke stappen maakt... naar normalisatie van, van de situatie. Mm -hmm. uh, dit is nu gebeurd... maar tegelijkertijd gisteren we in de krant... dat de overheid weer nieuwe wetten uh, overweegt... om toch um, zeg maar het land in de greep te kunnen houden. Ja. En, en is het nou zo dat de, de burgers op straat denken... nou ja, um, het zal wel weer. en dat, dat dat soort dingen steeds meer ver van hun bed zijn geworden... maar dat zo'n Griezmann... Ja, veel dichter uh, en op de huid zit. Ja, ja. Je, leert, je leert in dit soort situaties wel het land kennen. En je, dan zie je hoe, hoe diep het ge geloof is in, in geesten hmm. en in mythische geuren. Uh, je ziet ook dat er heel veel wantrouwen is van de burgerbevolking naar bijvoorbeeld de politie en het leger. En met name in het oosten, in het noorden, wonen hoofdzakelijk Tamils. Yeah. Terwijl de politie overwegend uit zijn gelezen uh, bestaat. Mm. De politie is ook erg corrupt. Um, en je merkt, vooral in dit soort situaties, dat het vertrouwen in de politie uh, ongeveer 0,0 is. Yeah. Het gevolg is dat mensen het recht in eigen handen nemen. En dat heeft uh, geleid tot uh, behoorlijk uh, veel um, situaties waarbij uh, verdachte personen um, zijn opgepakt... En in een drietal gevallen uh, zijn ze of opgehangen of, of uh, doodgeslagen. En in één plaats is zelfs een figuur echt in mootjes gehakt. Zo. Um, maar, dus dat, dat zijn, en, en dat, maar dat is ah, echt... Natuurlijk, het is het Ja, dus uh, mensen nemen het recht in eigen hand. Ja. Ja. Tjoh. Ik, ja. ik, ik, ik ga weer even terug naar, uh, naar, uh, naar Eline in Japan. Elina, ja. want ik wil ook nog even met jullie hebben over het werk wat jullie allemaal aan het doen zijn. Uh, jullie zei, je zei dat jullie zitten in de buurt van Sendai zijn jullie bezig met noodhulp. Ja. Uh, wat is dat uh, op dit moment nog? Dat is op dit moment nog één keer in de week uh, ter plekke buiten eten koken voor een paar honderd mensen uitdelen. Uh, dat zijn wat afbouwen, sowieso om... Uh, ja, de afhankelijkheid daarvan ook te stoppen... en te stimuleren om, uh, ja, om toch echt helemaal weer zelfvoorzienend te worden. Ja. Uh, we doen het langzaam om toch ook die bemoediging erin te houden... van we laten jullie niet in de steek, we vergeten jullie niet, uh, we zijn er voor jullie. Maar uh, jullie doen het één keer uh, in de, de week? Al... Ja. Eén keer in de week op dit moment nog maar. En zijn er andere organisaties die het dan de andere dagen van de week doen? Nee, mensen moeten zichzelf nu echt gaan redden. De meeste organisaties hebben zich al helemaal teruggetrokken. Okay. Gelukkig zijn er nog wel organisaties... die uh, meehelpen de huizen opbouwen. Dat is wat wij nu ook uh, ons volledig op richten. Het helpen om de huizen weer leefbaar te maken. Zodat als de winter er straks aankomt... die nog ja. niet redelijk streng is... Uh, dat mensen toch weer... Uh, ja, min of meer een, een uh, redelijk huis hebben. Ja. En... Verder zijn we hard aan het nadenken... over wat de volgende stap moet zijn. Uh, ja, nogmaals, werkloosheid... Uh, is plotseling een heel groot probleem. Het was natuurlijk al een probleem. Wat uh, kunnen wij voor de mensen doen? We zijn in contact met een aantal zakenmensen hier in Tokio... om te kijken of zij op een of andere manier uh, iets kunnen beginnen in dat gebied... en mensen op die manier aan werk helpen, de economie ja. stimuleren. Maar goed, we zijn een klein kerkje en onze mogelijkheden zijn beperkt. Ja, maar jullie hebben een kerkje midden in Tokio? Ja, echt in het hartje van Tokio. Uh, in de buurt van Tokio Station, vlakbij het... Uh, het zakencentrum, het politieke centrum en uh, bij de mediastudio's. Uh, yeah. um, klein kerkje, maar hopelijk een, uh, een stad op een berg. Yes. We ongeveer uh, 60 mensen, volwassenen en nog een iets van 20, 25 kinderen. Dus voor Japan een flinke kerk moet ik zeggen. In Nederland lachen we daar natuurlijk om, zo'n kerkje. Maar de gemiddelde kerk in Japan heeft 20, 30 volwassenen als lid. Dus uh, we gaan, uh, het gaat een goede kant yeah. op. Maar in een stad van 35 miljoen mensen zijn we... Een heel klein druppeltje op ja. grote, gloeiende plaats. Is het zo dat jullie dan wel, omdat jullie daar uh, in, in die stad zitten ook zo'n netwerk hebben, hè? als je zegt van ik spreek zakenmensen, dat je, dat je daar ja, ook precies. netwerk opbouwt om uh, dingen te ja, kunnen het, van elkaar krijgen? Uh, ja, in het centrum van Tokio zijn het eigenlijk nauwelijks kerken. Wij zijn een heel nieuw fenomeen en wordt er wordt absoluut niet negatief tegenaan gekeken. Hmm. Zeker niet uh, onder de ja, goed opgeleide mensen met goede banen die in dat uh, zakencentrum werken en bij de overheid. De meeste hebben redelijk wat kennis van het christendom. Um, we hebben nu niet zozeer belangstelling om zelf christen te worden. We hebben bijvoorbeeld vaak in het buitenland gestudeerd of een tijd gewerkt. We zijn naar een aanraking met christenen gekomen. Um, en zien ook dat wij de stad willen dienen. We geloven uh, dat het natuurlijk gaat dat, dat we hopen dat mensen persoonlijk geloof krijgen. Ja. Maar ook dat de kerk uh, ja, impact op de cultuur kan hebben. Dat je de stad kan dienen. Dus we organiseren bijvoorbeeld stress management seminars, um, kunstbijeenkomsten, klassieke concepten. Um, oh? En de zakenmannen zeggen van, hé hey, wat gaaf dat je dat in ons gebied doet. Het is hier zo schraal, het is competitie, het is geld, het is overwerk wat de klok slaat. En daar zijn jullie, om ons te dienen. Jullie hebben een luisterend oor. Um, ja, zo bouw je contacten op, een netwerk op. En dan horen ze van uh, de noodhulp die we geven. En daar willen ze dan ook graag aan bijdragen. Vaak yeah. gaan we op vrijdagavond laat, wanneer iedereen... Uh, en zo ongeveer zijn kantoordeur om een uur of elf achter zich dicht kan trekken... ...vullen we een paar busjes met zakenmannen... Um, ...een paar mensen van de stad en vrijwilligers van de kerk... ...rijden ze naar het stadje Ishinomaki in, bij Sendai, waar we helpen. En uh, ze slapen wat in het busje, kleden zich om in een uh, oude spijkerbroek... Um, ...en gaan timmeren en eten uitdelen de jo, hele dag. Wat gaaf. S'avonds stappen ze weer in en brengen we ze terug... ...en dan ongeveer om middernacht komen we hier op zaterdagavond in Tokio weer aan. Zondag slapen ze uit... We nodigen ze uit om die middag naar de kerk te komen. We hebben, de, we hebben kerkdiensten express in de middag juist omdat die groep, onze doelgroep, die, ochtend, die zondagochtend zo hard nodig heeft om bij te komen. Ja. Sommigen komen mee naar de kerk, anderen zeggen, nou, je, je hebt in ieder geval heel veel kans tot gesprek in ja. het busje en ook wanneer je daar bezig bent. En zo, ja, ontstaat toch een hele positieve indruk van de dienende kerk. in ja. En betekent dat nog wat voor de mensen die de hulp krijgen, dat ze weten dat het oh. mensen uit het zakencentrum zijn die zich gewoon bekommeren? Zeker, zo van, hé, hey, je bent dus niet alleen maar rijk en arrogant. Je, je hebt een hart en je geeft aan ons en je, je bent bereid te delen van je tijd, van je energie, misschien zelfs wat van je geld. En ja, dat gevoel van solidariteit, dat is enorm bemoedigend voor de mensen daar. Oh, oh is wel, uh, ik kan me voorstellen dat het ook wel inspirerende avonden kunnen zijn, die vrijdagavonden. Ja, absoluut, ja. ja. Ik ga nog even naar Gerard in Sri Lanka, want Gerard, jij bent daar ook nog bezig natuurlijk met een noodhulp na aanleiding van de, van de burgeroorlog. Ik, is dat nou, moet ik me nou voorstellen dat dat nu klaar is, die burgeroorlog? Of zie je er nog steeds wel naweeën van? Um, de oorlog is over. In die zin dat er geen strijd meer is tussen de tramwiltuigers en, en de overheid. De tramwiltuigers zijn verslagen. Sindsdien zijn er ook geen uh, bomaanslagen of zelfmoordaanslagen meer gepleegd. Um, tegelijkertijd uh, kun je niet echt zeggen dat het vrede is... Hmm. Ziet dat er uh, uh, eigenlijk niet echt werk wordt gemaakt van verzoening en herstel. En dat met name in het noorden de spanningen alweer aan het, uh, aan het oplopen zijn. Um, wat je ook ziet is uh, dat het herstel nog niet echt uh, volledig is. De, het grootste gedeelte van, van de vluchtelingen zijn wel weer teruggekeerd naar hun oorspronkelijke plaatsen. Um, we hebben daar alles in, in puin zien uh, uh, uh, aangetroffen. Mm -hmm. En daarnaast, ja, daarnaast geldt dat deze mensen... die, die, die zijn zo vaak gevlucht... Uh, en hebben elke keer alles moeten achterlaten. We hebben vaak uh, familieleden verloren. We hebben een, een vreselijk einde van de oorlog meegemaakt... met, met beschietingen, bombardementen... Yeah. Um, Kindsoldaten. Er is dus heel veel leed dat verwerkt moet worden. en Wat de mensen, zeg maar, wel als het ware in de greep houdt. En, en ook, ook mensen, dus zeg maar, ook heel erg vatbaar maakt voor, voor angst en, en voor herhaling van, van de geschiedenis. Ja. Dus die angst zit er nog steeds in. En wat, en wat doen jullie ondertussen voor, voor projecten nu? Wij zijn. Uh, um, in het oosten zijn we nog steeds bezig om mensen te helpen... die het slachtoffer zijn geworden van de overstroming begin van het jaar. Ja. En in het noorden uh, helpen we de vluchtelingen die door oorlog getroffen zijn. Het projecten die wij doen is uh, het bouwen shelters, kleine huisjes. Wij helpen om um, de watervoorziening weer op peil te brengen... door, door waterpunten uh, te herstellen of schoon te maken of nieuwe te bouwen. Wij... Uh, helpen om de wegen te repareren en we zijn ook uh, bezig om, om de boeren weer te helpen om een land uh, te bebouwen yeah. en vissers helpen we om weer uh, ja, de netten te herstellen en, en te zorgen dat we weer uh, uh, ja, vis, uh, vis kunnen vangen. Yeah. En als je nou het verhaal hoort he, van Eline... Dat is, ja goed, dat is natuurlijk ook misschien wel een wat, wat, wat een raar voorbeeld... omdat je een gedeelte wat ge van het land hebt wat wel getroffen is... wat niet getroffen is. Maar, maar is er ook zoiets in Sri Lanka... dat er mensen zijn die de zaken wat beter op orde hebben... die hun handen uit de mouwen steken... in de andere delen van het land na de oorlog? Um, nou, ja, is, de, de Sri Lanka is een raar land. Uh, zelf wonen wij in, in Colombo. En als je Colombo neemt, Colombo district, in het zuidelijk deel van het land, dan ziet dat er best goed uit. En er wordt ook veel geïnvesteerd. En, en Colombo op zich is ook een stad die er best, uh, best mag zijn. Niet mm -hmm. dat het een mooie stad is, maar het heeft wel alle gemakken van een moderne stad. Uh, gewoon elektriciteit, airco, mobiele telefonie, geldautomaat, draadloos internet, yeah. supermarkt met ruime keus. En als je dan buiten ziet, en, uh, Colombo komt en je gaat richting het noorden en het oosten, dan is het net alsof je in de middeleeuwen komt. Daar heb je nog een economie met ruilhandel, uh, mensen wonen in hun hutjes, gisteren yeah. uh, die nog met grote netten uh, het vishandmatig binnenhalen. En uh, als je dan vraagt, helpt nou het zuiden ook het noorden en het oosten, dan, dan valt me dat niet mee. Um, um, er is toch wel heel veel eigen, uh, eigen gerichtheid. Uh, ik vind dat de Singalezen bevolking, uitzondering gelaten. niet echt een heel groot uh, gebaar maakt naar de Tamils. Uh, er is niet sprake van grote hulpverleningsprogramma's geïnitieerd door de overheid. Het yeah. enige waar geld in gestopt wordt is in infrastructuur: het herstellen van de wegen, het bouwen van, uh, van havens. Ja. Yeah. Um, en maar dat uh, valt wel wat tegen. Ja, maar het is dus wel echt een... Uh, een uh, het, het, het is een beetje wat meer een ieder voor zich mentaliteit daar. Ja, ik vind dat uh, het, het, het omzien elkaar uh, tegenvalt. Uh, op dit moment uh, zijn er bijvoorbeeld uh, investeringen nodig... in het noorden en het oosten. Ja. Uh, wij zijn op het bedrijfsleven in gesprek... ...om hen te bewegen, om te investeren in het, in het noorden en het oosten. Yeah. Je ziet dat ze heel erg huiverig zijn. Voor een deel begrijp ik dat, want men is bang dat het conflict zich weer herhaalt. Maar je ziet ook dat men ook niet bereid is om, um, zeg maar, risico's te nemen. Nee. Men wil ook geen verliezen accepteren en men... men... Ik wil alleen maar investeren als er een gegarandeerd rendement is. Oké. Okay. Speciaal, dat dus dat er geen investering in het Noorden en het Oosten kan moet Geert, ik, ik moet gaan afronden. Ik zit zo in het, in het gesprek met jullie. Uh, ik wil jullie altijd ontzettend bedanken voor jullie deelname. Wij zijn nu weer aan het einde van het programma gekomen. En ik wens uh, alle luisteraars een goede dag vandaag. En straks veel genoeg met het luisteren naar het NMS Radio 1-chanaal. Een goede dag verder.